Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Kinderopvangorganisaties zijn geïrriteerd over de houding van basisscholen. 11 mei gaan de scholen weer open, maar de samenwerking met de kinderopvang verloopt vaak stroef. Uit een enquête van de samenwerkende organisaties in de kinderopvang blijkt dat de helft van de scholen bijvoorbeeld halve dagen lesgeeft... of zonder overleg de schooltijden verandert, waardoor er een gat ontstaat met het begin van de opvang. De kinderopvangorganisaties willen de komende dagen praten met de scholen over een oplossing. Het gaat de goede kant op met het oplossen van het tekorten aan medische beschermingsmiddelen, zegt de minister van Rijn voor Volksgezondheid. Volgens hem stijgt weliswaar de behoefte, maar is er ook steeds meer aanbod. Uit een peiling blijkt dat de helft van het personeel in verpleeghuizen, de wijkverpleging en de GGD tekorten aan beschermende middelen ervaart. Een derde voelt druk van leidinggevenden en collega's om zonder bescherming toch goede zorg te leveren. De Spaanse regering verwacht dat de economie dit jaar met bijna 10% krimpt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Volgend jaar zou de economie dan weer flink moeten gaan groeien. De voorspelling van de overheid komt overeen met de verwachting die de Spaanse Centrale Bank vorige maand uitsprak. Eerder deze week werd bekend dat de Spaanse economie in het eerste kwartaal met 5,2% was gekrompen. In het tweede kwartaal wordt rekening gehouden met een grotere neergang. De Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekt of het nieuwe coronavirus bij sommige kinderen een zeldzame en heftige ontstekingsreactie veroorzaakt. De afgelopen week kwamen in een aantal landen enkele gevallen aan het licht en ook in Nederland zijn twee kinderen op de intensive care beland met het onbekende ziektebeeld. Die kinderen zijn enkele keren getest op corona, maar in alle gevallen was de uitslag negatief. Het weer verspreid over het land vallen nu pittige buien met lokaal onweer en hagel. Tussendoor is er ook wat zon en wordt het maximaal 15 graden. Ook morgen eerst nog buien, later opklaringen, meer zon. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 FM. Met nu ZFM Oud Zandvoort. It's a body shit. in de uitzending een goede middag luisteraars in Zandvoort in de regio en verder buiten zoals tot in het buitenland mijn naam is Pieter Joustra en dit is het programma ZFM, oud Zandvoort Jan Kool jij bent de regisseur, jij bent de schuiver, de technicus de man van het geluid, waar ben ik blij jou weer te zien ja, ik ben blij dat ik jou zie, na 50 graden verschil, ja. die je meegemaakt hebt. Afgelopen dinsdag zat ik nog in 40 graden Celsius op het strand onder een eh, bakkende zon. En nu is het koud, het is heel koud. Het sneeuwt buiten, nee het sneeuwt niet. De sneeuw is gisteren gevallen, maar het is wit, het blijft liggen. En voor de mensen in het buitenland, het is koud. Het is heel koud. Ik denk er gaat of 10 à 12. En uh, de man tegenover me die zegt, lekker weertje, lekker weertje. En dan praat ik over de man die we gaan interviewen. En dat is Joop Koning. En dan zeggen die zantwoorders, van welke koning is het er eentje? Nou, het is er eentje van Jan van Kokken. Jan Kokken, als ik het goed heb. Ja, ja ik heb het goed. <laughs> Meteen in één keer goed. Uh, lieve mensen, mijn naam is Pieter Joustra En we maken er een leuk programma van. Heeft u vragen aan Joop Koning? De enige echte schelpenvisser van Zandvoort Kunt u rustig bellen, komt u rechtstreeks in de uitzending. 023 57 303 93. 023 57 303 93. En dan komt u rechtstreeks in de uitzending. En dan kunt u vragen stellen aan Joop. Uh, Joop is uh, gezegend op de jonge leeftijd van 88 jaar. Welkom Joop, fijn dat je er bent. Uh, je ziet er uh, aanzienlijk jonger uit. Hoe komt dat? Gezond leven, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. En, en af en toe een en, borreltje. En af en toe een neutje. Uh, ja. <laughs> nou, huid lang verwogen. Joop, je bent er een van een groot gezin. Vertel, D hoeveel broers en zusters had je? Ik had negen zusters. En, en drie broers. En dat leefde allemaal in een woning in de Hobbermaastraat? Ja, daar woont, woont nu maar hoogstens. Twee op z'n hoofd. Meestal één, ja. maar ook twee personen kunnen er wonen. Wij woonden er met z'n dertiende. Hoe deed je dat? Nou ja, hadden, hadden die mij had de verkeering. Daar zat je zondags in twee ploegen het eten. Twintig man soms. Zo. Zat je mo moest je met, met twee ploegen moest je eten smiddags. In een heel, hele berg aardappel op tafel. Ja. Groenten. Ja. En dan moest je erbij bij maken, een stukje vlees. moest je maken dat je erbij komt Want dan zit je niet. Stop, was top. Ja. Ja. Dus je moest in de eerste ploeg eigenlijk gaan eten, ja. want anders dan was je te laat. Maar het was wel ja. gezellig. Ja. Heel, heel leuk. Al die mensen samen. Ja hoor. Geen televisie. Nee. Dus uh, plaatjes draaien, zingen. Plaat zingen, spelletjes doen. Samen doen een pins op tafel en zeg te doppen. Ja? Ja, echt hoor. Ja, moet je nu komen. Ja, het kan niet, een op straat kunnen ze toch niet meer. Het nee. staat vol met auto's. Het ja. staat vol, overal vol. Ben, ben, ben jij ja. nu nog de, de laatste overlevende van de familie hier, koning? Ik ben de, de, de laatste. Mooi, West, West, best, zeg ze. ja, ja, precies. Nou, en je houdt er nog een tijd voor. Hè? Ik ga gewoon door met Adem. Ik wil de oudste man van Nederland worden. Kijk, kijk, dat is een goede instelling. Oh, echt? <laughs> Joop, um, ja. het, het was natuurlijk hard werken in die tijd. Ja. Jij moest naar school toe? Ja. Naar school D. B. B. B. Zet ja. je bij Van Ekerest? Een was dat. Ja. ja. Hoe, viel dat? Hoe beviel dat? Hoe ja, was het leuk? Ik, ik heb het altijd fijn, fijn gevonden de school hoor. Ja. Ja, ja. Ik, ja je Je hebt het altijd graag gedaan. ja, ik was dertien. Toen mochten we school hebben verkort. Toen de tijd. Maar mijn ouders die zeiden. doorleren naar de middel, maar had Want ik vond het veel te mooi bij die paden natuurlijk. En lekker het strand. Ja. Dus ik had geen zin in te leren. Zo is het gegaan. Oké, okay, dan stop je met je school en dan zegt pa, oké, okay, werken voor de ja, korst. Nee, huppakee. Klein beugeltje en hadden die grote beugels, Maar ze die scherpen mee het water halen of op strand. En wij hadden een, een kinderbeugel iets kleinere, Dus. Maar eh, jij zegt het zo eventjes nonchalant. Ja. Maar als jij als jonge jongen zo het strand op gaat, was je wel eens vaker met je vader meegegaan strand op om schelpen te ja. vissen? Oh, dus het was niet ja, nieuw voor nee, je. Nee, nee. En van en als uh, lichte maan en de tijd was goed, dan ging mijn vader s'avonds heen. In het met, donker. Nou ja, het lichte maan, was, was, was het gewoon dag op het strand. Ja, ja, ja. Die ging s'avonds altijd heen. Meestal met die broers niet natuurlijk, want die gingen op stap s'avonds. Maar ja, en, wij waren nog twaalf, 12, 13 jaar. En dan moest je mee met die ouwe. En, en jouw ja. broers uh, gingen die ook vaak mee uh, schelpen vissen? Die hebben het altijd gedaan. Oh. Altijd? De hele familie was schelpen vissen? Ja. Jongens. Ja, dan meer de een ging. Uh, die ging de bouw in, mijn broer Jan. Ja. En Aart die ging bij het vrachtwagenchauffeur. En ik ging de bakkerij in later. Bij welke bakker? Ja. Ik heb bij uh, Rinkel gewerkt eerst. En oh. toen hier op het uh, gastenpleintje hier tegenover. Van de Werf? Ja. Daar heb ik 13 jaar gewerkt. Zo. En toen heb ik een wijk gekocht van maat toen de tijd. Toen ben ik voor mezelf begonnen. Nou, je hebt wel meegemaakt zo in je leven. Ja, het kon niet meer, want alles ging tot potmans weg. Ja, ja. Alles. Vroeger had je een bakker, een melkboer, een aardappelman. Ze zijn er niet meer. Alleen een supermarkt. Helemaal niet. We gaan er zo meteen over praten. Even een muziekje. La bum bum, ba da ba La ba da ba da, ba da ba da ba La ba da do La ...in de uitzending van ZFM Oud-Zandvoort. En uh, we praten op dit moment met de heer Koning. Ik mag Joop zeggen. Uh, Joop is uh, de, een, de laatst overgebleven van een zeer rijk gezin... ...met veel zusters, waar hij, niet door, waar hij goed verwend door werd... ...en een aantal broers. En op 13-jarige leeftijd zei hij van... ...ik vind het genoeg op school, dagmeester Van Ekeren. Ik ga met mijn pa naar het strand om schelpen te vissen. En uh, daar zijn we nu aangeland. Uh, Joop, je bent uh, 13 jaar en je zegt ik heb geen zin meer in school. Hey, pa, ik ga met je mee schalpen vissen. Vertel ja. eens eventjes, hoe gaat zo'n procedé in zijn werk? Hoe gebeurt het? Je gaat met paard en wagen en een schepnet, en ga je het strand op. Waar liggen die schalpen? On ongelijk is dat. Het gebeurt wel dat je heen gaat dat er helemaal niks is. En dan dagenlang liggen de hele rillen. Dan kun je ze zo op scheppen. Maar als je nu langs het strand loopt, je ziet nauwelijks schelpen. De laatste tien, twintig jaar al zie je niks meer. Nee. Helemaal niks meer. Het is mijn raadsel. Hoe dat ik ken. Ze moeten de, er wel zijn. Het strand ook, het is ontzettend breed geworden. Ik heb het er nooit zo breed gezien als, als nu. Ja. De nooit zo breed. Maar vroeger lagen ja. het dus wel hele rijen schelpen. Oh god, dan kon je hele, hele rellen. Je kon er zo op scheppen. En waren de speciale plekken waar de meeste schelpen lagen? In de zuid of zo, bij het Tilanuspad? In, meestal in de zuid. Ja. Zo net op de hoogte van de, waar dat nieuwe gebouw is. Hoe ze dat? Ja, Waar, waar in de Zuid stond. De, stond. De, vroeger, ja. Ja. ja. Daar lagen hele rellen lagen daar. Maar, maar, maar, hoe, maar hoe ging je nou zo'n procedé eh, van start? Eh, ging je dus morgens, middags, s avonds? Lichter aan Partij, bij afvallend water. Eh, bij, de, bij, bij App. Ja. Afvallend... Dat was de enige de, moment. Ja. En de en wind maakte die nog. nog uit? Nou, oostenwindje dan vielen ze meest droog hé. Ja. Nou, ja. En, en, en Zuidwester, dat ging ook goed. Dat ging al goed. Maar je had ook we weken dat er helemaal niet, net, net als nu met die temperatuur, niks, niks. Maar er moet wel geld op tafel komen. Ja, ja. Maar ja. Dus dan heb je weken helemaal geen verdiensten. Jawel, want je had natuurlijk net als in het voorjaar dat, dat mes Meskar werd naar Duin gereden, naar die andere palantjes. en de tentervervoer. Vroeger kwamen ze mee, met de tenten uit Amsterdam Haarlem, die werden overgeladen beneden aan de strandweg, want die auto's konden toen het strand nog niet op. En dan gebruik jullie schoppenkarren? Uh, schopenkarren ja. voor vervoer? platte wagen en dan gingen ze zo naar het strand. Hoeveel karren uh, hadden jullie Joop? Schoppenkarren. Uh, vier, vijf. Vijf karren? Vijf paarden had hij. Ja, hij had toch een, een, een knecht, had hij ook nog te houden. Ja. En, en waar stonden die paardjes dan voor de rest, uh, hadden jullie een loods of zo in? Ja, een stal in, in de, de Koningsstaat, hij is nog. In de Koningsstraat. Ja, 28. Maar Nieuwe, die fietsen maken, heb er nog ingezeten. Oh, daar. Ja, maar. Maar ja, toen... Uh, die was van oude Bakhoven, was die. Ja. Maar dat werd te duur, want hij vroeg meer uur. En toen is die oude Heb het opgezet? En toen is je met de paarden naar de... Wat ze vroeger noemden de Entos gegaan. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. In uh, Noord. Ja. En naderhand, toen zijn we terechtgekomen... Tegenover, in de Diakonista, tegenover bakkenkeur op de hoek. ook oh, daar, ja. het ja, paardenstal ook. Ja. Ze konden er ook vijf in. Ja. En, en waar laten ja. je die karren dan? Want die paarden... Eh, die karren stonden meestal buiten. Ja. En ja. Dat, eh, dat vereist onderhoud, ja. die karren die, die ja. Ja, vroeger, rotten onder je handen Ja, weg. ja vroeger wel, met, vooral met die, die, die, dit soort hè Welk soort? Je de, wijst die, Deze, met, die, die wielen. Oh, die wielen. Uh, vertel eens wat ja. over een kar. Want uh, voor de mensen die het niet weten, voor het uh, Museum staat er al een heel jaren. Uh, een kar ja. vet in de teer. Ja. Uh, die is uh, goed geregistreerd. Was dat ja. ongeveer de kar die jullie ja. ja. hadden? Ja. ja. Waarom heeft hij van die grote, hoge wielen? Is lichter, hè? Dat draait makkelijker, dus lichter. En naar de hand kwamen die luchtbanden onder. Mijn vader was de eerste die de luchtbanden onder liet maken. Ja. Nou, iedereen verklaarde hem, die denken, wat nu? Dat, maar hij was veel en veel lichter. Ze konden meer meenemen natuurlijk. Ja, want ja. Die, die, kaart, die op die wielen, hoe groot is, is die bak ongeveer? Nou, vierkante meter. Een vierkante meter? Ja. Meter bij meter en ja. dan, ja. hoe hoog kon die opgeladen worden? Nou, nou dat, ging als hij vol was, er gingen nog uh, zijplanken, schotjes gingen erop. Dus er kon nogal laag bovenop natuurlijk. Ja, dat was, uh, kon een hele laag ging er bovenop nog en dan werd die afgedekt met een, uh, een jut, jut, vroeger had je die balen haven met die grote zakken. Ja. Die werden aan elkaar genaakt en die gingen er overheen. Op, opzij, dus dan kon je niets verliezen onderweg. Oké, okay, maar dan ja. kom ik weer even terug op jouw jeugdjaren. Jij gaat met je vader mee, paard en wagen naar het strand. Ik heb dat als klein kind gezien en dan zaten jullie, als de bak leeg was, zaten jullie boven op de bak. Als een soort uh, ruiter. Ja. En terug moesten jullie dan weer teruglopen. Ja, altijd lopen, ja. Ja. ja. Had je nooit koude voeten? Nou, wat kou geleden hoor. Wat kou geleden. Ja, maar je gaat in de winter en de ja. zomer, ga je op ja. je blote poten, zeggen we dan als zonvoortus, ja. ja, ga je dan zwinnetje in? Ja, ja. En dan ja. had je een beugel, een, een schepnet. Ja, een beugel wordt het genoemd, ja. Hoe ziet zo'n ding eruit? Nou, dat is een, een ijzeren beugel is het. ja En dan wordt er een, een net ingehangen, vastgebonden natuurlijk. Ja. Nou, dan werd die beugel geslepen, dus kwam in het net en met een bepaalde slag werd het net weer geleegd in de, in de kar. Maar dan ja. moet je enorm sterk zijn, want ja. je moet wel een zwaai maken ja. met dat ding. ja en de andere kant op, want je, je kon niet zo zwaaien, want anders werd het paard dat nat natuurlijk. Ja. Dus je moet altijd de andere kant op zwaaien. En met ja. het net liep je achteruit? Ja. ja. En, dan en dan de dan schelpen de, erin? Ja, dan trekken en dan, ja. ja. Ik heb een vraag. Ja. Joop, als jij dan zo met je beugel zo'n bak uh, schelpen binnenhaalt, daar zit vuil tussen, zeewier, apenhaar. Nee, niet zo veel, dat viel wel mee hoor. Dat viel mee, het gebeurt er natuurlijk wel eens. Als ik vis, ja. dan zitten ah. we al rotsen tussen. Ja, ja, dan ga je niet diep genoeg. Ook moet dieper zitten. Je moet over de slag heen gaan, okay. want dat gebeurt wel eens. Dan tweede bankie. Dan gaan ze het water in en dan beginnen ze meteen het net erin. Nou, dan zit het net al vol met rotzooi. Ja. En je moet over dat golfslag heen. Dus ja. jij haalt ja. schone schelp eruit? Meestal, meestal wel, ja. Nou dat was ja. mijn grote vraag, ja, hoe, haal, mij hoe, hoe kan je dat eruit halen dat er geen rotsen in zitten? Maar zit? ja, je hoefde niet altijd het water in. Het lag ook droog op strand? Ja, vroeger waren ja. je hele relle hele, hele zo op schippen. Maar dan moet ja. je het toch weer schoonspoelen, want dan heb je een, een, een halve kubieke meter zand ertussen zitten. Ja, nee. Niet. Nee hoor. Niks gaan was van. Want dan de, de lagen zulke lagen, of wat soms van het halen... Dat heb je dan... nooit gezien. Nee. Het is de laatste, 30, 40 jaar, je, nu zie je helemaal niks meer. Nee. Nie, je kunt soms niet één schelpje vinden. Het, Heb het je nooit een zoiets ertussen gehad dat je dacht van eh, granaten, bommen, andere... Eh, nee. Het... nee. Altijd schone schelpen gehad. Ja. Ja. Oké, okay. Nou kan ik me ja. dat? Voest... We gaan even naar de muziek. Ik neem voor een keertje een snipperdag, per dag. Een snipperdag, per dag, een snipperdag. per dag. Dan kun je vee doen wat je anders niet mag. Op zo'n snipperdag. Wanneer je je werk wilt ontvluchten, zoiets dat komt dagelijks voor. Dan pak je je wiezen en ga je. Met vrouw en met klooster van door, dan neem je maar weer eens een snip per dag, een snip per dag, een snip per dag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet. Maar op je snip per dag? Die vrouw op school vroeg een jantje. Was jij misschien gisteren ziek? Vertel me toch eens wat je schielde, het ventje sprak toen lakoniek. Ik nam voor een keertje een snipperdag per een sneeuw per een sneeuw per Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je sneeuw Een bruidje in het wit zat te snikken, de man van haar keus was er niet In het café op de hoek zat de bruigel En zonlicht licht de nevel dit lied Ik nog een keertje Een verdacht, Een snifferdacht Een snifferdacht Dan kun je fijn doen wat je anders niet Maar op je En laatst passeren, daar heerste een vreugd van belang. De douane beambten zei, heren, wie smokkelen wil gaat zijn gang. Ik neem voor een keertje een snipperdag, een snipperdag, een snipperdag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snipperdag. En ieder kan nu profiteren, het zij op fabriek of kantoor. Zo'n dag wat je noemt met vakantie, kost niets want de centjes gaan door. Dus neem nu en dan, het is een snipperdag, een snipperdag, een snipperdag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snippen. Doe wat je anders niet mag, op je sneeuw, ja, Uitzending. Ja, ondertussen, lieve luisteraars. Ja, Joop Koning die zit ondertussen door te praten. Het is zo fantastisch wat die man allemaal heeft meegemaakt en heeft gezien en heeft gedaan. Het is jammer eigenlijk dat we muziek draaien. Heeft u vragen aan Joop Koning over het schalpenvissenvak? Denk erom, het is de laatste overleden die er alles over kan vertellen. Bel dan naar de studio 023 57 30 393. En als u vragen heeft, dan kan Joop Koning die onmiddellijk beantwoorden. Uh, we gaan weer door met uh, Joop Koning. Mijn naam is Pieter Jastra. Dit is programma ZFM Oud Zandvoort. En we praten over het beroep van schelpenvisser in het verleden in het Zandvoortse. Joop, we hebben het net gehad over het, het lopen op strand. Jij als 13-jarige met je vader en je broers met paard en wagen. En, en dat er toen hele riggels, noemde je dat, schelpen lagen. Riggels, hè? Rillen. Rellen. Rellen. Ja, ja, ja, ik wil ja. graag de goede taal gebruiken. Ja, ja, Rellen, ja, ja, ja. schelpen. Maar ja. je zei net ja. tussentijds het plaatje... dat je ook nog zand af en toe weg moest graven... om het fijne grit ertussen ja. uit te halen. Ja. Ja. Wat is het verschil tussen schelpen en grit? Nou, dat, dat zijn fijne schelpen, hè. Oké. Okay. En, en die grove schelpen moesten zeven. Zo, wat je op strand vroeger zag hadden ze ook wat dat Santus even voor, voor geld te vinden. Ja. En dat grit, dat ging naar, uh, naar Barneveld omstreken. Werd opgehaald. Maar dat is veel zwaarder. Ja, veel zwaarder. En toen had je nog geen kiepwagens. Nee. O of geen, geen, geen happers die die, die wagen raden. Het moest allemaal met de hand gebeuren. Ja, maar het was een werk hoor. Maar het was goed voor je spieren, want je was wel sterk. Ja, ja, ja. En, en oude kledendrachten zie ik dat jullie vroeger ook lieslaarzen hadden. Ja, altijd lieslaarzen hadden ze dan. En, en liepen die niet vol als nee. je de zee in ging? Nee, maar zo, zo diep hoefde die ook niet te gaan. Ik kan me Sorry. Vulsma herinneren die af en toe met zijn granale vissen vol met water liep. Ja, dus, uh, ja dat wel, ja. ja. En, ja. Maar en, dan zie ik op andere foto's en dan zie ik jullie met blote poten door het water ah, heen lopen. Meestal, meestal op je blote benen hoor, aflekt meestal. Dat maar is dat is, is toch koud? Dat is makkelijker, dat is toch... duurt te lang. Je, je laars aan het en dan duurt het allemaal veel te lang. Maar het is toch koud? Ah, dat voel je op de duur niet. Dan word je warm van, hoor, van het werk. Nou. Uh, hoe, hoe lang was je bezig? Jij, je zit net bij uh, afvallend water. Nou, dat is een uur of vier, vijf kon je tussen schelpen uh, vissen. Ja, ja. En de rest van de dag niet. Nee, daar kreeg je het volgende tijd weer, Want dan moest je sowieso vier uur alleen. Tot een uur of tien. En dan is middags weer, na het tij, want om de zes uur verandert dat, he. Nee, ging je ging de zuid in. De zuid uh, op, of de noord, het ligt eraan. Ligt maar eraan. er waren natuurlijk ook kapers op de kust. Kapers. Eh, kapers, hè. Die, die noordwijkers. Noortigers. Noortigers. Noortigers werden werd die genoemd. Die kwamen dan met de auto voor het eerst. Hadden die auto. auto? En die maakten dan hoopjes ja. dat het van hun was. Maar daar kwamen wij dan en wij schepten die opus op. Nou, dat was het oorlog natuurlijk. En dan? Vechten? Ja, nou. Maar ja, dat was gauw over. Want toen uh, naderhand dorsten ze niet meer te komen. Maar het zo, zou zo, zo lekker zijn, die gasten hier hopies maken. En, en dan komen wij in. Uh... Ja. Maar wij schepten die obus op, hup, En dan was het eh, rambam hoor. Nou? Ja. ja, en ik was niet zo groot, natuurlijk nog. Dus ik, ik stond maar te af te wachten hoe ik dat liep. Ja. Maar je vader, die zijn allemaal een paar lelijke woorden. Ja, ja, die was niet bang, hoor, die oude. Met hoeveel man waren jullie als je met uh, paard en wagen ja. strand strand gingen? Wij met velen, man... want er waren nog een aantal. Uh, ja, ik denk zeker dat er nog wel bij elkaar zo'n. Stukken 15, 16, maar minstens. Ja, van de Meijen oh nee, ja, ja, ja. van de zat er ook bij. Kost van Steek was dat. Ja. Had je Bank Scherbis. Ja. Die werd de Hoogschool genoemd. Waarom? Die. Op de, op de Pakverstraat woonde die. Ja, nou, daar moet je er ook dan bij beten. En dan had je aan de overkant zat Forse. Uh, Aptewijkeren werd die genoemd. Ja. ja. En Fokweut. En, en ja. Jezus, Kees de Lip was engel. En, en, uh, en Kees Loos, ja. nou die heeft ook nog geweten, ja, ja, ja, ja. Die zat in, in de, de Oosterstraat. Ja. Staat diep op het hoekje, waar nou zo'n toiletje zo staat. Ja. Ja ja jullie waren echt met een vaste kern. Ja. En eh, hebben jullie dan ook elkaar steeds ingelicht? Van: uh, joh, je moet erin over een uur, er de, de, de ligt een hoop. Ja, die oude ging altijd naar, naar de werf. Toen ging je even kijken naar de werf, weet je wel. Nou, dan zei hij: kijk je dat, dat weer in, in de zee aan. Nou, dan kwam je terug en nu ja hoor. We gaan. Ja. ja, ja. En, en uh, ik, heb, ik heb gelezen in een verhaal van jou: uh, dat de paarden gingen altijd voor Ja. Eerst Altijd. de paarden eten ja. en drinken Altijd. en dan ja. kijken wat we nog ja. over kunnen. Ja. Altijd. Paarden moesten goed Altijd. verzorgd worden. Ja. Altijd ja. bakken voer, klaar, rijf met hooi. Ja. Nou, s'avonds om half negen werden ze afgevoerd, de stro werd er een beetje opgeschud. Iedereen want moest moesten mee met jou houden. Ja, ja, want voor die paarden was het ja. ook zwaar werk. Ja, natuurlijk. We stonden onze enkels in het water. Ja. En, uh, ja. Ja. En dan sjouwen met zo'n kuip ja. ja, schelpen. Ja hoor. Ja. En vooral met, met, met die ouderwetse wielen nog natuurlijk. Hè. Ja. Met de luchtbanden ging het beter. Want dat scheelde er enorm. Aan auto's ja. hebben jullie nooit gedacht. Mijn broer heeft later een uh, auto gekocht. Mijn Ja. Zo'n legerwagen. Ja, ja, ja. ja. Na, na de oorlog. Maar met die paard en wagen. Op een gegeven moment heb je er een kuip schelpen op liggen. En dan moet je terug de boulevard op. Dat is wel strand, stijl. Nee, Strandweg. Strandweg. Ja. Ik zie even gezwaaien. We gaan even naar de muziek. Heel goed. Wat is dit voor muziek? Dit heet De Caravaan. Ja, als je met al die schelpen over het strand gaat, kan je wel een caravan spreken, hè? Ja. Uh, goed, luisteraars, we zijn uh, weer terug in de uitzending. Zie van Oud Zandvoort en we spreken met Joop Koning. En uh, de oude Zandvoort is het eentje van De Kokker. Dat je dat te weten. Dan kunnen we hem allemaal plaatsen. Groot gezin. Eh, groot aantal zusters en broers. Woonachtig. Toen in de Hobbermaastraat. En eh, Joop is de laatste overlevende van die hele serie. Schelpenvissen met zijn broers en zijn vader. En we praten over de schelpenvisserij in Zondvoort. En een heel zwaar werk. Heeft u vragen? 023 57 303 93. Dan gaan we die vragen meteen beantwoorden. Althans stellen aan de Joop dus je kunt rustig bellen. Eh, we gaan weer door. Jullie karren zijn vol, even denkbeeldig. En je gaat weer langs de vloedlijn naar de noord, naar de strandweg en dan moet je omhoog. Hoe doe je dat? Ja. Met die karren, waarin zijn? Er zit een ton aan gewicht op. Ja, nou er ligt gewoon spoor, heel die spoor. En de lagen ijzeren platen tot, voor die wielen tot de vloedlijn aan toe. Ja. Nou was het eerst beneden rustig voor die paarden en dan omhoog en dan kwam je op, er liep zo'n straatje en dan waren ze bovenaan weer even rustig en toen de strand op omhoog. Ja, het was zwaar voor die beesten hoor. Nou, ja. nou, nou. moesten jullie nog duwen oké? Nee, nee dat ging Paardje wel. trok het wel. Ja, ja. Wat voor soort paarden ja. hadden jullie? Nou het waren meest, meestal van die, die uh... ja hoe noem je die nou? De Gelderse. Gelderse paden. paarden. Oké. paarden. Ja, paden. die kunnen er we wel tegen. Ja. ja. En, en, en dan, dan sta je bovenaan de ja. boulevard en dan moet er gelost worden ergens. Want ik herinner me, bovenaan de Zeeweg, waar nu Bouwers Pellen staat, ja. dat daar ook een grote opslag ja, was van Schilpen. Ja, die ik ja, daar ook gelegen. Maar jullie brachten ze naar, uh, zeg maar naar het station? Rond, naar het station. Spoor, beneden het spoor. het spoor ging. Dat is ja, het uh, beneden, tussen station ja. en de vuilmaatloods, uh, de kabelloods. Die, daar had je die een, stond er nog niet toen. Nee, maar daar dus had je een stuk. Ja. En er waren huisjes en dan ging je een, een weg naar beneden toe. Juist, juist. En daar stonden de goederenwagons. Ja. Van de kolen, ja. onder andere, maar ook van de schelpen. Ja. Ja, en en dat, moest, een begon moest je aanvragen en dan werd er uh, vracht besteld. Ja? En dan moesten we een begonnen aanvraag bij spoor. Nou, die kwam dan begonnen. En die werd dan met een Kruiwagen vol, voorgeschept en die werd nog afgestreken ook. Nee. Ja, werd nog afgestreken ook. Maar dat, want je moest weten hoeveel je erin zat natuurlijk. Ja. En het werd iedere kruilwagen werd aangehaald op, een, op dat bordje van die begon Dus zo kon je precies zien hoeveel kruilwagens erin zaten. Ja. En daar kreeg je dan eindelijk je geld voor. Ja, en die gingen dan naar de Barneveld, die omstreken allemaal. En, en hoeveel hoe hoe geld kreeg je ervoor? Dat Verschrijd. was een Ja, maar hoe, hoeveel geld kreeg je voor een kruiwagen schelpen? Nou, niet veel hoor. Voor, voor, voor de gronden, 1,25? 2,50. 2,50? Ja, voor een kar dan hoor. Voor een kar schelpen. Die echte grove schelpen. Niet voor een kruiwagen? Nee. Nee, het ging per, per, per ton, hè, ging het meestal. Jongen, jongen, jongen. En die, die, die, voor z'n karschappen, die werden veel gekocht door die bewoners op de Brede Rolstraat, voor, voor die tuinen, weet je wel. Maar de, die moest je er ook naartoe brengen? Ja. En toen had je nog geen tuinderijden zoals je nu hebt. Nee. De, pff, maar dat ging allemaal per, per, per kar, per je, kon voor de kar. Nou, dat Precies. was toen zo. Ja. Dat was toen zo. Maar dan ja. heb je het eerst op die kar geschept en daarna mag ja. je het er weer afscheppen. Ja. En ja. Het is dubbel werk. Ja. Ja. Of het ja. werd uh, per mut verkocht, dat het je eerst uh, die zak troffen en dan werd het per mut verkocht. Vond ik wat je nu mut. No, maar no, no, no. Heb je, heb je, zijn er nu nog geen. tuinen in, in de Zuid, in de Brede staat, waar schelpen liggen, denk je die zijn van nee? Ik, ik geloof het niet, ik geloof het niet. Het is goed tegen onkruid, want ja, er komt geen onkruid de Niks, eruit. nee. Het is net, net nu hebben ze het wel allemaal stenen, de meesten hebben steen in de tuin, ja. makkelijk. Heb jij schelpen in je tuin? Nee, <laughs> ook niet. Nee, ook niet meer, was normaal. Ja, je had wel schelpen? Ja, ja. <laughs> was als mijn nou allemaal gerust, dan moet je nog maaien ook. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Daarom hebben ze zoveel steen in de tuin. Nu. Ja. Ja. ja, dat ging zo vroeger hoor. Als je nou terugkijkt op die tijd, uh, schoppenleven, het zware werken. Prachtig. Hoe is het mogelijk dat je nooit last hebt gehad van een hernia of van spierpijnen? Nou, of, uh, als, ik, als ik u dat moet vertellen, ben ik nog een uurtje verder hoor. Want ik heb drie jaar in bed gereden. In die periode? In het gips. Na de oorlog. Waarom? Rugwervelabses. Door schoppenvissen. schopenvissen. Het zware werk ook. Ja. En, en door de, die, die oorlog natuurlijk. Ja. De dokter zei: Gaan we weer aan de gang. Eén van de oorlogsstachtoffers. Ik lag, ik kon geen kopje. Zo erg. Ik, het liefst lag ik plat op de grond. Ja. Ja, dan was ik. Uh, Kijk eens, in 1946 is dat geweest. Ja, want tijdens de maar oorlog ik... mocht je ook het strand niet op. Nee, vanaf 1942 niet. Nee. Maar toen was ik 22, ging je drie jaar naar bed. Ja. Ik kon kiezen, drie jaar liggen zonder operatie. Of zeven jaar. Drie jaar met een operatie dan, of zeven jaar zonder operatie. Nou, ik heb gelegen van april tot april. Ja. Van 46 tot 49. Maar nu ben je weer helemaal ja, de jonge god. Ja, ik heb het zwaarste werk weer gedaan. Gevoetbald tot mijn 42ste. Bij Zondag Ja, ik heb alles weer gedaan. Lekker. Ja. Gelukkig wel. Als we nu terugkijken, ja, ja. Joop, op, op dit uh, intensieve leven als schelpenvisser. Even nog voor de luisteraar, wat gebeurde met die schelpen die naar de fabriek toe gingen? In Barneveld en uh, aangesloten waren ja, aan de schelpenvissen. Ja. Wat maakten ze ervan? De, dat, die schelpen gingen allemaal naar de kalkfabriek in Noordwijk. Oké. Okay. Allemaal. Ja. En, en dat grit ging naar de, de kippen... Uh, de kippen in Barneveld? Allemaal. Ja. Wat de deden ze nou ja. met die schroep in die kolkfabriek? Waarom is het zo belangrijk? Een soort cement ja. of zoiets ja. maken ze ervan. Ja, er ja cement, ja. Kalk, allemaal kalk, wit, wit kalk en zo. He. Nou, dat zie je ook. In, in een keizer staat er zo'n uh, zo museum, staat er nog, zo'n zo fabriek. Oké. Okay. Ja, maar dat zie je toch ook niet meer? Nee, nee. Maar is op zich bestaat helemaal nee, niet meer. Nee. Er is geen schoppen meer gevist. Dit, er is niks meer te verdienen, niks meer. Nee. Niks meer. Je ziet toch vis, geen vissen ook meer? Nou, uh, af en toe uh, granalen, die, die vangen we nog. Zo nu en dan, ja. ja nou ja, dan we ja, een grootje erin. Ja, dat is wel waar. Heb ik, nou, vroeger ging je naar mij, eh, eh, eh, met een engel, je ving zo 30, 40 40 schade of, of ja, vis. Toen vang je niet meer. Ja, ja, dat nog wel, metjes. Nou ja, wel. Zo september die ja. tijd. Zouden in jouw beugel nooit visjes garnalen of andere nee. vissen? Nee. Nee, nee. nee zo werkt kwam niet, het is allemaal net, net uh, aan, de kant. Ja, aan de net vergelijk. in het golf, golfslagje. Ja. Uh, ja. Uh, uh, wat is er daarna gebeurd, op een gegeven moment ben je gestopt met schopenvissen. Wat is er met die karren allemaal gebeurd, allemaal brandhout? Uh... Allemaal gesloopt, allemaal verstookt, eeuwig zonde. Everson heb ik nou nog even op spijt van hoor. Ja, kan ik me voorstellen. Lief en leed met zo'n kar gedeeld. En ja. met je paard. En dan ja. op een gegeven moment brandhout. Ja. Weet. Allemaal, allemaal gesloopt. Ja. Ja hoor. En die paarden ook, die zijn ja. Uh, verkocht. Ja. Meestal gingen ze naar de. Hoe heet die vent op de botermarkt Zat die hoogstand slagerij? Ja, daar een de slager. Ja. Die hebben we verschillende gekocht van mijn vader hoor, toen. Ja, die, de beesten werden dan te oud of het lukte niet meer weet je wel. En, en dan gingen ze naar de slagen Zo ging dat. Ja, en af en toe moesten ja. ze ook nog beslagen worden, onvijzers ja. eronder. Ja, dat, dat werd ook een hoop het, geld. Dat het plein gedaan, bij uh, Versteeg. Oké. Okay. En Novo die heb je hier nog in, dat huis daar stond die nog in de midden. Hier, in het midden, hier op het ja. ja, dan ja. kon je er links en rechts omheen. Yes, Juist, ja. ja. Daar ja. zat Novo ja. toen die naderhand die, die cockpit begon. Ja, precies. ja Nol. Die besloeg ze ook. En die wielen, die wielen moesten om de zoveel tijd naar de, naar de smid want die, die gingen loszitten. Hier achter bij Durstman? Ja, bij, bij Versteigen ook dat. Ook bij Op plein was... daar op de, de, de, de plein. Die moesten weer om die, die kar, ge, dat wiel gemaakt worden. Maar ja, toen kreeg, de, toen kreeg je die luchtbanden. En toen was dat ook weer gebeurd natuurlijk. Ja. Maar het werd veel lichter voor die beesten, voor die paarden, het werd veel lichter. Ik kan me voorstellen, ja. maar jij moest die beugel nog steeds met een zwaai in die kar gooien. Altijd, ja. Altijd. Nou, en dat is niet één keer, maar dat is je tientallen keren ja. dat je ze net erin moet gooien. Ja. Dat je niet je rug kapot was, ja. je schouders ja. Eh, kapot. Ja, dus als ze schelpen genoeg lagen, dan ging je wel drie, vier keer heen achter elkaar. En die paarden hadden wel eens in de natuurlijk. Want als die voelden dat ze naar huis gingen, nou, dan, dan vlogen ze natuurlijk. Ja. ja. dan vlogen ze. Maar dat, soms kon je wel eens drie, vier karren op, op een tij halen op een ochtend of op een middag. Zoveel lagen er. Wat een Maar, maar tijd. ook oh, tijden had het helemaal niks van zo. Vooral als het gestormd had. Eh, eh, eh, zag je wel eens dingen die aangespoeld waren dat je dacht mooie plankjes, is die neem ik ook mee plank hè ja carnaval dat bedoel ik we zijn in Jutters hè Zandvoorters ja carnaval dat, ja? mo dat moest eigenlijk moest naar de Piet ja. van de Mei dat deed niemand Doe <laughs> op we gaan even naar de muziek Nou.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 dat is verdomd een hele tijd We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij We scheiden, maar ik raak je niet kwijt Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken Omdat ik steeds ben blijven dromen Dat het toch zo bij zou komen Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben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 Natuurlijk zijn we in die handen ons eigen weggezangen, met anderen in ons uit en in ons uit. Maar nu ik je weer gevonden en laat ik je niet meegaan, we komen samen uit een samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blij van roomen, dat het toch zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Jan, wat was dit voor lekkere muziek? Dit is Joost Nuizel. Ja. Die had, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Ja. Overigens, de muziek is nog steeds uitgezocht door Cor Draaier. En die zit op een platform ergens ja. op zee? Nou, nee, op een, op een, een groot hoop. schip. Het ja. is een schip met een hele grote kraan. Als de mensen geïnteresseerd zijn. Het heet de T11 en het is van Herema. Oké, okay, oké. Okay. Wanneer well, komt Cor weer terug trouwens? Nou, wat ik begrepen heb, is het, uh, dat hij zes weken nu weg is, uh, weggaat, we, we en volgens mij is hij pas vier weken weg. Oké, okay. nou, we zien hem weer terugkomen. Uh... We zijn in de uitzending met ZFM Oud-Zandvoort en we praten met Jaap Koning, de kokker, over het vak schelpenvissen. Want hij is, denk ik, de langste levende die dat heeft meegemaakt van kleinkind. Hij is nu, ik mag het zeggen, 88 en als 13-jarige moest hij mee het strand op om de schelpen te vissen. We hadden het net over, Joop, behalve schelpen spoelde er ook nog wel eens wat aan. En dan, ja, een beetje met je karg en dan zie je dat liggen, mooie dingetjes, mooie plakjes. Ja. En, uh, ja, dat is wel geld. Inpikken en wegwezen Ja. <laughs> en dan komt er dan iemand op het strand, hé, hey, wat uh, moet je ermee? Ja, mooie naar Piet van der Meij brengen? Ja, wat Piet van der Meij, ik niks. En dat deed niemand. Ge en ze zal niet ja. hier gaan hoor. We zijn allemaal jutters. Ja, natuurlijk. Maar dan lag er lagen ook wel eens uh, leuke dingen tussen op de strand. Nou, niet veel hoor. Nee? Ja, van, van, van, die, van die boeien vond je wel eens... Ja, nou, de, dat brengt geen geld op. Heel weinig. Maar wel, toen had je nog vroeger... kwam er nog oud dan. Ja? Maar nou komt er niet zo anders als je in, in, in, in die... In die, die containers... Ja. Hooguit komt er een container aan. Ja, euh, nou, dat heb ik ook nog niet meegemaakt hier. Ja? Nee, nee, niet nee, ik hoor op Tesla. Er was een container ja. aangespoeld met ja. allemaal tennisschoenen. Ja. En ja. iedereen nam ze mee. Ja. En dan kwam je ze thuis en dan heb je honderd uh, tennisschoenen links. Ja. En toen moesten allemaal geruild worden ja. met anderen. Ja. Die de rechte schoenen hadden. Ja. Dat en was zoals aan een ja. kopstatie komen. Ja. Um, het strandleven nog ja. steeds, dat leeft in jou. Uh, ga je nog elke dag even kijken of die zee er nog is? Alle oh, dag. Alledaag. aan het strand. Ja. Iedere ieder middag ga ik fietsen een uurtje. Ja. En dan ga ik even naar de boulevard kijken op het strand. Imponerend die zee. de dag weer goed. Imponerend die zee. Iedere dag. Iedere dag anders. Ja. Schitterend mooi. Storm, jij ja. gaat er naartoe. Schitterend mooi. Ja. Vroeger had je hele stukken van, van, van, van de reef die je af. ...gekalfd waren door de wind, maar dat, maakt, dat is niet meer zo. Nee. Het is zo enorm breed geworden. Hoe dat kan, mijn raad, hoe dat kan. Maar als je dan kijkt, vind je dan de winterperiode molen? Want ja, je hebt nu een aantal vaste ja. Ja. ja. Maar als je zo'n hele lege strand ziet zonder paviljoens. Ja. Dan is ja. het genieten, denk ik. Ja. Heerlijk. Ja. Was vroeger trokens, dus, toen was het half augustus afgelopen vroeger. Ja. Nou, dat is zandvoort weer van ons. Yeah. Maar ja, dat er zijn nu niet meer bij. Iedereen heeft een auto, dus ze, ze zijn er zo. Vooral het weekend. Yeah. Vroeger bij, met de verhuurkamers. Vroeger, het was eind van de maand. Dan was het een uh, invasie. Yeah. Gingen de, de mensen gingen weg en de volgende kwamen weer. Dat yeah. is al jaren niet meer zo. Net zijn kamers, wat ze vriesdruk noemen. Yeah. Vroeger is er ook niet meer bij. Zie je ook niet meer. Er komt, iedereen heeft een auto. Dus ze zijn er zo, als het goed weer is. Zijn ze er zo. Maar ja, je hebt het, ook, het is ook natuurlijk... Je moet eigenlijk een apart weerbericht hebben voor Zandvoort. Want dan regent het in Amsterdam en dan is het hier schitterend weer. En dan zie je ook geen sterveling. Nee. Nee. En, en, en we hebben niks anders nodig hier, alleen maar zon. Want ze kunnen organiseren wat ze willen. Als je geen zon hebt, wordt het niks. Echt niet hoor. Ik vind het heel wijs man, zoals ja. je deze woorden aanspreekt. Ja. Um, ja. We, we gaan nog even terug naar het verleden. Um, er staat in een van de stukken dat de schalpen naar de, de bloedbuurt werden gebracht. Wat is dat? Ja. Vertel. Dat dat was een... Uh, Jouw vader weet er meer van. Dat, dat stond slecht bekend hoor. Was het een heisse natuurlijk. En dan werd de, Vechten tegen ja. wie? Onder elkaar. Hè? Oh! Onder elkaar. <laughs> ja hoor. En dat gebeurde? Ja. En ook, ook vroeger had je die, die, die hamers, die meiden, verkering hadden met hun Hanemse meiden, was het ook vechten. Toen had je nog bereide Politie, Akhojic. Acool, die is ja. toen hier gebleven, die was bij de bereide Politie. Met de blanke sabel hoor, huppakee. Was het bij, bij, de, bij de krocht, bij de kerk, was het opwachten en, en dan vechten. Dat was vroeger zo, maar ja, als je een politieagent zag vroeger, dan ging je al op de loop, moet je nu komen. Nou nog erger, He. die politieagent die kwam later bij je vader even vertellen wat je had gedaan. Dat kreeg je ja. nog een keer op je ja. donder. Ja hoor, ja. ja. Daar had je nog ontzag ja. voor, ja. voor die politieagent. Ja toen wel hoor, no. toen wel. In mijn tijd had je Waardenburg bijvoorbeeld, ja. en, uh, een platje, ja. Landigrim. Zwitser, die woonde in de jasteester, dat, dat was echt een echte oude, oude echte veldwachter was er nog. Ja, ja. Dat was een echte oude, witte veldwachter. Ja, die, en je moest ook niet ja. met een gestroopt konijntje thuiskomen, want dan werd je gepakt. Ja, onder je jas, hè, zo om je middel heen. Ja. Dat heb je ook nog gedaan? Ja, nou, ik zei, we gingen met de drieën De duin in? De duin in. En ik werd gepakt ja. door de duinbaas, bakkeretrie. Ga je wel een valse naam opgegeven? Maar ja, hij, hij kende mij natuurlijk. Dat zegt de 88-jarige hier op Kolonicaverweg. Ja. Ja, en toen moest ik, nog, moest ik nog voorkomen ook. Nee. Ja, maar dan haal ik hem nog voorkomen. Zeven halen we En wat oud was je toen? Ja, 14. Goh. Goh. En moest je zitten... Nee, nee, nee. Zei geen van... tankstraf. Nee, zij 7,5 uur boete meer niet. Nee. Ja. Duur konijntje? Ja. Nou, Mijn schoonvader was er een van de ruivers, dat. Ja. Met die keur, de reu die, die hing de konijnen hier om zijn heen. En die werd nooit gepakt? Nee. Wat een verhaal. Hè? Ja. Die hield de konijnen hier om heen. Ja, nou zie je toch ook gewoon konijn meer? Nee. Je ziet geen konijn meer. Nee. Ja, herten. Ja, die lopen gewoon bij je in de voertuin. Ik, ik fietste van de week op een middag... op het Zanderslaan stak zo twee harte vlak voor me over. Gelukkig was het niet druk langs de weg... omdat die mensen konden remmen. En dus zat er heel gat in het hek. Nou, dat is er vast ingeknipt, Want anders kunnen ze daar niet in. Nee. Maar er is eraan aangezet door je vlak voor je twee herten over die steek. Ik heb er wel eens 21 geteld... Of voor de golfbaan, staan ze op die duinen en ze staan ze zo aan te kijken, ze zijn helemaal niet bang. Nee. 21 bij elkaar hoor. Die hadden we vroeger niet hoor. Nee. Nee. Het is wel een mooi gezicht hoor. Ja. En in Bentveld ook zie je die, die, die koeien ook lopen, die, die ossen. Ja. En, en paarden lopen er ook, die lopen er ook, net in, in Bentveld. Nog, nog even, Joop. Ja. Uh, uh, uh, uh, op een gegeven moment was het over, schopenvissen. Ja, waarschijnlijk. Uh, je, zei, je zei toen: Ik ben gaan werken bij, uh, onder andere bij Rinkel. Ja. In de bakkerij hier aan ja. de overkant. Ja. Hoe was dat bij Rinkel? Wat moest je daar doen? Bestellingen brengen. Ik was begonnen als loopjongen. ik een jaar of 16. Ik heb het niet lang gedaan En toen, was het, toen, en toen moest ik naar Duitsland. Ja. In 1943. Uh, in naar een periode, praat ze niet over? Nee hoor, alsjeblieft niet. Van der Wirf, de bakker daarna. Ja. Hoe was dat? Toen heb ik een, een wijk gekocht in Haarlem van Van Maat. Ja. En toen ben ik voor mezelf begonnen. In Haarlem een wijk gelopen. Okay. gereden met de volksbussen. Betaalde er nog. 6900 gulden voor een bus. Voor een volksbus. moest Moest uh, 2400 aan betaalen.